Die ook het eerst eraan met het nos Journaal. NAVO-topman Rasmussen heeft Rusland en Oekraïne. De NAVO vreest dat Rusland de militairen de grens overstuurt met als excuus dat het om vredestroepen gaat. Volgens Rasmussen worden de vrijheid en toekomst van Oekraïne ernstig bedreigd en ligt de oorzaak daarvan in Moskou. Rusland gaat maar door met het destabiliseren van het land, zei de NAVO-chef. En in Oekraïne is de burgemeester van Lugansk gevangen genomen door het leger. Hij zou onderweg zijn geweest naar de Russische grens toen hij werd aangehouden. De burgemeester is een felle tegenstander van de regering in Kiev... maar hij deed drie dagen geleden een emotionele oproep aan beide partijen om de strijd te staken. Volgens de burgemeester dreigt in Lugansk een humanitaire catastrofe... onder meer door de voortdurende raketaanvallen. Nederlanders die in de landen in West-Afrika zijn waar ebola is uitgebroken... worden opgeroepen zich te registreren bij de ambassade. De ambassades in Sierra Leone, Liberia en Guinea hebben iedereen een brief gestuurd. Ebola heeft al aan ruim 900 mensen het leven gekost. Gebieden waar de ziekte heerst worden afgesloten van de buitenwereld. Vorig jaar zijn opnieuw minder mensen in de schuldsanering beland. Het waren er ruim 12.000, zo'n 1400 minder dan in 2012. Het lukt mensen steeds vaker om buiten de rechter om een regeling te treffen met schuldeisers. Het kabinet is daar blij mee. Volgens staatssecretaris Teven is de strenge schuldsanering een laatste redmiddel. In België zijn twee Nederlandse Turken opgepakt. De man en vrouw uit Den Haag zouden lid zijn van een groep jihadisten. Ze werden aangehouden op vliegveld Zaventem en kwamen toen net terug uit Turkije. Vermoedelijk zijn de twee ook in Syrië geweest. In Den Haag en Brussel zijn ook vijf woningen doorzocht. Daarbij is onder meer jihadistisch materiaal in beslag genomen. Het weer nog. Forse buien en onweer trekken vanavond weg naar Duitsland. Het wordt overal droog en het koelt af naar een graad of 10. Mogelijk ontstaat er dichte mist. Morgen enige tijd zon, maar kan ook een bui vallen. Het wordt een graad of 25. Dit was. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er is veel vertraging op de A27 van Almere naar Utrecht. Tussen Hilversum en Utrecht-Noord staat 7 kilometer file. Dat komt door oprijmerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht, alleen de vluchtstrook is open. Verkeer van Almere naar Utrecht kan omrijden via Amersfoort over de A1 en de A28. Op de A27 van Gorken naar Breda staat voor Hank 8 kilometer. Daar is een auto met aanhanger geschaard. Tot zover de verkeers Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza.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 Check it out.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 You are solid with me, go all I can see.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 Lê, lê, se eu te pegar você vai ver Lê, lê, lê, você jamais vai me esquecer Lê, lê, lê, se eu te pegar você vai ver Lê, lê, lê, você jamais vai me esquecer Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando heb een We leven het ritme van Lilele, ook op tv. Ook op tv zie VTM Text TV op kanaal 45 Maak ze naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je, pak je radio. Ren naar het krant. en zet hem op 106.9. Zie je 24 uur per dag het zomerwurz. Too afraid to let go of the fairy tales, fairy tales. that keeps.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 Punt 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. -Zom 1, 2, 3, un pasito pa'lante Maria. 1, 2, 3, un pasito pa'lante Maria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 8 uur.